6 uur. Jobboot met het NOS-journaal. Chef de Michon Maurits Hendricks is teleurgesteld... over het aantal behaalde medailles op de Spelen in Rio. Dat zei hij tijdens een persconferentie. Ook baalt hij van het grote aantal vierde plaatsen tien in getal. Maar Hendricks is ook trots op de gouden plakken die het Nederlandse team heeft binnengehaald. Daardoor hebben we volgens hem onze positie op de wereldranglijst wel kunnen handhaven. Turnster Sanne Wevers draagt vannacht de Nederlandse vlag tijdens de sluitingsceremonie van de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. In de haven van Harlingen zijn drie opvarenden van een zeilschip omgekomen toen de mast van de boot waarin ze zaten afbrak en op hen viel. De slachtoffers zijn drie Duitse toeristen. Aan boord waren twaalf Duitse familieleden en een schipper met zijn vrouw. Het zou gaan om een gehuurd schip, een historische tweemaster uit 1889. De Onderzoeksraad voor Veiligheid doet onderzoek naar het ongeluk in Harlingen. Volkswagen heeft de productie van een model Golf stilgelegd... vanwege een betalingsconflict met twee leveranciers. Bepaalde delen van het productieproces zijn gisteren al stilgelegd. Morgen stopt ook de montage van de auto's. Waarschijnlijk ligt de productie van de auto in de fabriek in Wolfsburg... de komende vijf dagen stil. Kenners schatten dat het de autofabrikant... ongeveer 100 miljoen euro per week kan kosten. De werkzaamheden aan de spoorbrug over de snelweg A1 bij Muiderberg duurden langer dan verwacht. Volgens Rijkswaterstaat kost het sloopwerk van de oude spoorbrug meer tijd. Niet alle rijbanen richting Amsterdam kunnen morgenochtend op tijd open, zegt Rijkswaterstaat. Automobilisten moeten daarom rekening houden met files en extra reistijd. Wanneer alle rijstroken op de A1 richting Amsterdam wel open gaan, is afhankelijk van het verloop van de werkzaamheden. Automobilisten kunnen morgenochtend vanaf 5 uur wel over de A1 richting Amersfoort. En dan het weer. Vanuit het westen geleidelijk minder buien en opklaringen. Morgen bewolkt en ook minder buien. Het wordt dan 20 tot 22 graden. Vanaf dinsdag volop zomer met temperaturen tot 28 graden. Donderdag wordt het zelfs 30 graden. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWD. Alleen nog wat problemen in Noord-Holland. Op de A9 tussen Amstelveen en Alkmaar staat een file van 4 kilometer in beide richtingen bij Knopend Velzen. En op de N202 Amsterdam-Ijmuiden voor de aansluiting met de A22 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Wee momenten fra di no Dietro gli staccati del mio gommo sto, pensando che... oh, yeah. sto pensando... Maar het maar FM, maak je naam waar, want de zon schijnt. Dus pak je radio, Lennart Frans en zet hem op 106,9. Zie FM, 24 uur per dag. Hete zomer. Yes.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 Yeah I love you.